Middernacht, woensdag 25 september, Mark Visser met het NOS-journaal. In New York heeft de Iraanse president Rouhani... de algemene vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Hij zei dat Iran absoluut geen gevaar is voor de wereld of regio. Volgens Rouhani is er een nieuwe hoop op een dialoog in plaats van een conflict. Over nucleaire wapens zei Rouhani dat daar in het veiligheids- en defensiebeleid van Iran geen plaats voor is. Het Westen vrees dat Iran werkt aan een kernwapen.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 Het is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Waar vannacht een moeder en haar dochter centraal staan. Allebei stralende sterren op het podium en op het witte doek. Somewhere over the rainbow. Where I... I heard of once in a lullaby. Jodie Garland en Liza Minelli, moeder en dochter inderdaad... bij de Sterren van de Witte Doeksterren in het theater... Maar ook twee vrouwen die met drank en drugs... dat leven in de spotlights proberen vol te houden. En een moeder die haar dochter een leven lang onzeker maakt. Zelfs tot ver na haar dood. Garland en Minelli. Zij herleven dit seizoen in de Nederlandse theaters... dankzij Janke Dekker, Jelke van Houten en Theo Nijland. Hun voorstelling Garland en Minelli gaat komende maandag in première. En Janke Dekker, die de voorstelling zelf produceert... is vannacht mijn gast. Janke, goedenacht van harte, welkom. Goedenacht. Waarom verdienen deze twee dames een voorstelling? Nou, het zijn twee iconen, Hollywood royalty noem ik ze. En uh, twee sterren die staan voor een repertoire aan muziek en een scala aan films. Waarvan ik denk dat is alleen maar een genot is om al die muziek nog eens een keertje ten tonele te brengen. En daarbij vertellen ze ook nog een verhaal als moeder en dochter. Ja, wat ook niet uh, bepaald niets meuig is voor een theatervoorstelling. Dus uh, dat is de basis. Ja, is het ook de dramatiek die je aanspreekt? Ja, het is enorm de dramatiek. Het is uh, ja, de moeder-dochter-problematiek. Een, een, een moeder die altijd bang is dat een dochter haar moeder, of, dat een dochter haar moeder voorbij streeft. Um, in het geval van Judy en Liza... Uh, hebben we ook nog eens te maken met een kind... wat een moeder had die zwaar verslaafd was. En je kan toch wel zeggen dat alle gevolgen daarvoor voor Liza... In de, in de, in de, na de dood van haar moeder... toch echt wel heel erg duidelijk waren. Ze was echt een kind van een verslaafde ouder. Zelf dus ook verslaafd. Zelf uiteindelijk ook verslaafd. Na de dood van haar moeder... toen ze eindelijk geen verantwoordelijkheid meer droeg voor haar moeder... Uh, ging ze helemaal los... Een soort lotsbestemming die eigenlijk misschien al vast lag bij haar geboorte. Ja, ik, ik weet het niet. Je zegt wel eens: uh, als een kind geboren wordt uit een verslaafde moeder. dan is ze al verslaafd bij geboorte. Dat, dat was bij Benelli niet het geval, want ze, heeft, ze is heel liefdevol en goed opgevangen door haar vader. Maar uh, ja, Judy was in haar verslaving niet een, een moderne verslaafde. Want zij uh, is eigenlijk verslaafd gemaakt door MGM, de filmmaatschappij waarvoor zij als kindster werkte. En uh, ja, ze zat in een klasje met Mickey Rooney, uh, Shirley Temple... Elizabeth Taylor. En om die kinderen te laten werken, 16 uur per dag draaien... kregen ze pepmiddelen van de studio. Een nieuwe uitvinding waarvan men nog niet wist wat de gevolgen waren. En om ze dan weer in slaap te krijgen met al die pepmiddelen... kregen ze weer slaapmiddelen. Dus Judy is eigenlijk vanaf 11 verslaafd gemaakt door de studio... Die zich op dat moment niet bewust was van het verslavende gehalte van die pillen. Maar het was wel degelijk het geval dat ze op haar 17e, 18e. grote nierproblemen had, hepatitis had. Eh, allemaal als gevolg van die medicijnen die ze kreeg. Maar wist die studio echt niet <tus> welk risico er genomen werd? Het waren allemaal nieuwe uitvindingen. En men heeft dat natuurlijk, ja, net zoals nu, als er nieuwe medicijnen komen. wordt er getest en wordt onderzocht. Het was toen nog een beetje anders. Het was gewoon een wondermiddel. En men nam meteen aan dat dat ook. Dat het daar ook bij bleef. Judy Garland, ze maakte furore als, als, als puber, eigenlijk in echt een de kindster. jaren 30. Ja. Wat, wat was haar kracht? Waarom was ze ineens zo populair in de jaren 30? Nou, haar kracht was haar stem. Zij had een stem uh, van een volwassene. Toen ze elf was, klonk ze al als een vrouw van dertig. Een enorme dramatiek. Als je je ogen dicht deed, dacht je echt niet dat je een kind hoorde zingen. Nee, dat Somewhere Over the Rainbow, waar we net een klein stukje van hoorden. Dat is toch haar signature song ja. uiteindelijk geworden. Dan denk je niet dat daar een meisje van 14, nee. 15 zit. Nee, nee. Dus dat vonden mensen dat zo mooi Dat vonden aan mensen haar? ontzettend mooi aan haar. En dat was eigenlijk haar grote kracht. Want ze was niet mooi. Ze was niet heel erg aantrekkelijk op het witte doek. Uh, ze was ook vaak tweede, derde keus voor de rollen. Want voor The Wizard of Oz bijvoorbeeld was zij niet eerste keus. Men had liefst Shirley Temple gehad, maar die zat al vast in een andere film. En toen was er nog een andere dame, wiens naam ik nu ben vergeten. Die was tweede keus. Dus uiteindelijk werd Juliet, die eigenlijk al iets te groot was en iets te grote borsten had. Dus die moest helemaal afgeplakt worden om nog maar dat kleine meisje te kunnen spelen. Om die Dorothy te kunnen spelen in The Wizard of Oz? Ja, en dat maakte haar heel onzeker, want ze voelde gewoon: eigenlijk willen ze iemand anders. En ze is ook op de première, toen het publiek lachte... dacht zij echt, oh, ze lacht mij uit. Ze zien dat mijn borsten zijn afgeplakt. Ze zien dat ik belachelijk ben voor die rol. En ze is huilend weggelopen op die première. Jullie laten ook heel mooi in de voorstelling zien... Uh, hoe hard die filmwereld toen al was. En niet alleen werd er geëxperimenteerd met uh, drugs en met slaapmiddelen. Misschien niet met kwade bijbedoelingen, maar toch, je neemt een risico. Uh, ze waren heel hard tegen die Judy Garland. Uh, uh, want ze was niet de eerste keus, ze was niet mooi genoeg. Dat werd steeds maar weer ja. tegen haar uh, gezegd. Wat heeft dat voor die vrouw betekend uiteindelijk? Zij voelde zich heel onzeker. En dat is ook wat, wat de haar strijd was met Liza. Dat ze zegt, ja, uh, jij krijgt al die rollen. En je krijgt het ook omdat ik in je genen zit. En Liza wilde maar bewijzen: van ja, maar het is niet alleen dat, ik kan ook wat. En jij speelt Liza en je roept in de voorstelling heel vaak. Ik kan het zelf. Ik doe het ja. zelf. Dat, dat is eigenlijk je grote streven. Ja, het is eigenlijk mijn grote streven. Maar ze zal altijd de dochter van blijven. Want haar moeder is zo'n enorm groot icoon. En uh, de echte, Liza heeft zich daar ook helemaal mee verzoend. Hoor, want ze heeft zich in haar latere leeftijd helemaal hard gemaakt... om de herinnering aan haar vader en haar moeder levend te houden. Ze heeft ook alle reliquieën verzameld. De films van de vader, van de moeder. Dus uh, ze is ook heel trots op die moeder. Maar hoe maar lang dat heeft dat geduurd? Want deze voorstelling die jullie nu maken... die speelt aan de vooravond van de 47ste verjaardag van Liza Minnelli. Ja? Uh, Judy Garland is 47 geworden. Ze overleed toen in Londen. Ze was daar op tournee en ze stierf daar aan een overdosis. Dus uh, uh, Minnelli is van 49, zeg ik Ze was hoofd. 21 toen haar moeder stierf. Dus hoe lang heeft het geduurd daarna, voordat zij zich verzoende met, met die moeder? Op haar 47 e was het nog niet het geval. Althans, nee, als ik de lijn zeker van jullie Zeker vond. niet, zeker niet, zeker niet. Ze had zelfs de laatste maanden voor de dood van haar moeder... helemaal geen contact meer met hem, met haar... omdat ze de laatste echtgenoot van haar moeder echt niet kon luchten of zien. En dat was ook een, een, een ja, drugsdealer... Hij bracht Judy nou niet bepaald naar de rehab. Laat, laten we het zo zeggen. Dus uh, En hij buiten haar ook nog wel uit. Omdat hij nog eens even goed geld wilde verdienen aan die vrouw. Dus daar heeft Liza heel cru mee gebroken. En ja, wij nemen dat ook wel als een punt in de voorstelling. Omdat dat... Het lijkt mij iets als dat zo gebeurd is dat je daarmee zit. Dat je ja. toch je hele jeugd hebt geprobeerd om je moeder te behoeden voor het allerergste, een overdosis. Tegelijkertijd probeer je, je ook los te maken van je moeder. en een eigen carrière op te bouwen. En uh, dan laat je twee maanden niks van je horen en het gaat helemaal mis. Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel een schuldgevoel opbrengt. En ik kan ook wel begrijpen dat ze dus na de dood van haar moeder werkelijk helemaal op alle fronten los is gegaan. Ja, en uh, ondertussen is blijven worstelen met die erfenis van die moeder. Nu, nu heeft ze dat een plek uh, kunnen geven, maar dat heeft echt jaren geduurd. Ook Liza Minelli uh, kwam regelmatig in het nieuws uh, vanwege een drankverslaving een drugsverslaving. Ja. Wat dat betreft trad ze mooi in de voetsporen van haar moeder. Maar wat ik me ook afvraag, is zo'n Eliza Minelli, uh, geboren als kind van Judy Garland en van een beroemde filmregisseur, meneer Minelli, had zo'n vrouw eigenlijk wel een andere keuze dan dat vak in te gaan, dat amusementsvak in te gaan? En Absoluut niet. Onze regisseur zegt het is een kermisfamilie. Maar zelfs een, een voor de ja, viel uh, familie uh, Kinderen volgen hun ouders op, er is bijna geen andere keus. En ze kunnen ook niks anders. Ze zijn gewend om te leven in de schijnwerpers en het normale leven, dat kennen ze niet. En daar zijn ze volgens mij ook niet geschikt voor. Nee, en Judy Garland uh, uh, trof eigenlijk datzelfde lot, hè? Exact, was die ook kwam ook letterlijk uit een, een, nee, een, een Vodewiel-familie. En die traditie zet zich voort. Het zit in de genen. Dat het zegt ja, Judy Garland ook regelmatig in jullie voorstelling. Ja. Jelke van Houten speelt uh, Judy Garland in jullie voorstelling. En zij speelt als het ware uh, de geest van Garland. Hè? Ja, zij speelt uh, uh, Judy in haar meest succesvolle rol. Als Dorothy. Die, als Dorothy uit The Wizard of Oz. Niet voor niks hebben we voor die rol gekozen. Want Dorothy staat voor de American Dream. Met haar Somewhere Over the Rainbow... heeft ze toch wel het tweede nationale volkslied van Amerika mm -hmm, uh, mm -hmm. in leven geroepen. Dus we hebben niet voor niks voor die rol gekozen. Omdat juist dat het zo wrang maakt als je kijkt naar hun echte leven. Ja, een, een echt leven dat inderdaad buiten de schijnwerpers één grote chaos was. Wat, wat is dat toch met dit soort mensen dat het leven buiten die schijnwerpers... te groot is voor ze. Nou, omdat, omdat ze gewoon heel groot zijn op het toneel. Ze leven op het toneel. Dus uh, ze kennen niets anders dan adoratie of lust. En uh, intimiteit is heel bedreigend. En die intimiteit hebben ze vreemd genoeg. Daarom zijn ze denk ik ook zulke grote sterren. Als ze op het toneel staan. Want ik heb Liza afgelopen voorjaar in Londen gezien. En die krijgt het toch echt voor elkaar... als je in een zaal zit met 5000 man... Dat zij een liedje zingt en dat je denkt, ze zingt het echt voor mij. Dat ze dat zo weet te brengen dat je echt denkt, ze zingt het voor mij. Ze kijkt mij nu echt aan. Ja, ik heb haar ook één keer gezien in Stockholm en ik vond het echt verpletterend. Ja. Hele grote zaal. En net alsof je met haar alleen daar bent. Ja. Is dat ook wat jij probeert over te brengen als Laas en Minelli? Jouw rol in deze voorstelling? Uh, ik ik probeer het, maar ik heb niet de illusie dat, uh, dat, dat uh, nou, mij dat meteen lukt. Want je, hebt een soort, uh, je, je moet af van een soort bescheidenheid... die je als Hollandse toch altijd een beetje hebt. Mm -hmm. en, uh, maar dat is denk ik wel het geheim van die twee dames. Dat ze die intimiteit op het toneel voelbaar weten te maken voor het publiek. Waar heb je naar gekeken? Want je bent er gaan opzoeken. Althans, je bent naar een voorstelling van haar geweest. Heb je er ook gesproken? Nee. nee. nee, nee, nee je hebt haar zien optreden. Nee. Waar heb je op gelet? Want je wist dat je uh, haar moest gaan vertrokken. Ja, nou, het was vooral de energie. Uh, maar op het moment dat ik er zag... ben ik eigenlijk vergeten waar ik op zou letten. Want het was zo verpletterend wat ik zag. Er kwam een vrouw binnen en een zaal ging volledig uit zijn dak. En er stond een vrouw die tien minuten lang... zonder enige gêne dat applaus in ontvangst nam... zonder dat het een moment gênant werd... Zonder dat je dacht, ga dan nou maar wat zingen, mens. Nee, je dacht echt, ze verdient dit zo, ze verdient dit zo. En op het moment dat ze dan begint te zingen... en ze had wat last van de heup, dus op een gegeven moment zei ze... na twee liedjes, vindt u het erg als ik op een stoel ga zitten? En toen ging ze zitten en het rare is... ik heb het idee gehad dat ze het hele toneel heeft bewandeld... terwijl ze toch echt een uur lang alleen maar op een stoel zat... Theater is illusie. Theater is illusie. ja. En die kunst verstaat zij als, als geen ander. En wat ik mooi vind aan de voorstelling, is dat, dat jullie natuurlijk dat stardom van die beide dames laten zien. Maar dat jullie vooral naar, naar die innerlijke strijd uh, uh, laten kijken. Die innerlijke strijd die bij beide dames eigenlijk boert, zowel bij moeder als bij dochter. Ik zei het al, Minelli roept steeds. Ik kan het zelf, ik kan het zelf. Uh, oh, zij ze verwijt haar moeder ook dat, dat zij haar carrière uh, op een hoger plan had gezet dan, dan uh, het opvoeden van. Uh, van van de kinderen. Maar omgekeerd staat Judy Garland ook tegen haar uh, dochter. Dus tegen Liza Minnelli. Jij gaat zo goed dat je je moeder gewoon vergeet. Ja. Dus er is over en weer ook een soort jaloezie. Ja, ja. Maar dat is denk ik een beetje desmoeders. Ik denk dat het toch zo is dat op het moment dat bij een dochter een moeder voorbij streeft. Dan denkt de moeder altijd dat ze... Uh, dat ze iets verloren heeft. Dat, dat vaders altijd bij zoons die ze voorbij iets hebben van, oh, dat komt dankzij mij, weet je wel. Dus het is ook wel iets vrouwelijk. Hoe komt dat dan dat vrouwen... Uh, eerder, nou toch jaloers zijn dan kennelijk. Ik weet het niet, dat zit misschien in de vrouwelijke aard. Het is een soort onzekerheid. Uh, misschien is dat wel evolutionair. Dat je denkt, ja, je wordt inderdaad voorbijgeschreven... in de estafette van het leven... door een vrouw die jonger is, aantrekkelijker... en alle kracht van het leven nog heeft. Hmm, nou, nou dus, uh, heb jij ook een dochter. Uh, ja. Amy. En die vindt het <laughs> ook leuk om op de planken te staan. Ja. Uh, wat doet zij op die planken? Of nou, ze, is het nog een hobby op dit het moment? Is, het is nog een hobby. Ze studeert momenteel geschiedenis. Maar ze zit momenteel ook in de Westside Story van het concertgebouw. Wat op december... Uh, nou, dus daar, ze, ze, ze, ze, ze timmert er wel aan de weg. Ja, ze is goed op weg. En, is goed op weg. Stel ja. nou dat Amy Egberg straks enorm groot op alle uh, affiches staat. En Janke Dekker dat wat kleiner naast hangt uh, in de kleine zaal. Hoe zou je ja, dat vinden? Ik, ik denk toch dat ik waanzinnig trots zal zijn. <lacht> je bent geen typische vrouw wat dat betreft. Nou ja... Ik zou niet. Nou, ja, ik weet niet of ik nou. Ik denk dat ik toch dat mijn trots. Kijk, ik stond, toen ik voor het eerst met haar op het toneel stond. In Kruistocht in Spijkerbroek. Uh, stond ik in de coulissen te kijken toen zij haar eerste scène had. En ik vergat zelf op te komen. Omdat je er zo, omdat van, het, omdat ik er zo van stond te genieten. Het is dat de toneelmeester me een zetje gaf van. Zo, op, oh ja, ik moest ook nog. <laughs> dus ja, dat, het, is, het is heel raar om je kind ineens te zien schitteren. Hebben jullie dat gestimuleerd, jij en je man? Je man is overigens Tom Egbers, presentator. Dus zij is wel bekend ook met die showbiz en met die wereld van radio en televisie. Het is voor haar een bekende wereld. Ja. hebben jullie juist gestimuleerd om dit vak te kiezen? Hebben jullie haar nee, gestimuleerd? Nee, of? niet echt. Ze heeft natuurlijk wel uh, altijd muziek, dans en zanglessen gehad. Dat vond ze heel erg leuk. Maar tot haar twaalfde zag ze meer in sport. Zat ze meer op basketbal. Tot ik meedeed aan een kindervoorstelling. En een voorstelling waar kinderen in meededen. En toen zei ze: Oh, ik wil ook op zo'n school. En toen is ze op zo'n school gegaan. En vanaf dat moment wilde ze alleen maar dat. En dat stimuleren jullie? Nou, ik, ik stimuleren. Ik ben wel heel kritisch altijd tegen haar. Dat ik, en, en dat is niet omdat ik, dat ik er niet gun. Maar omdat ik wel denk: het is een heel hard vak. En ja, je gunt je kind het allerbeste. En je weet gewoon, je bent zo goed als je laatste rol. En je moet in dit vak bij elke rol weer bewijzen dat je het kan. En iedereen mag alles van je zeggen. En dat is vaak heel persoonlijk wat recensenten zeggen. Mm -hmm. Dat is niet altijd alleen maar een objectieve recensie. Dus dat, dat gun ik er dan niet. Omdat ik denk, ja, het is een heel gevoelig meisje. Ik zou het pad wat minder hobbelig Willen. Maar ja, het bloed kruipt. En als dat eenmaal kruipt, nou, dan stimuleer ik het ook. Heb jij die showbiz als een hobbelig pad ervaren? Want je bent uh, een kleine ja, 30 zeker, jaar bezig. Ja, zeker. Nou ja, ik zei het net al even uh, toen wij voorspraken. Ik, ik begon natuurlijk met Evita. En ja, dat is de rol der rollen. En vanaf dat moment kon ik alleen maar downhill, want alles wat ik daarna deed was minder. En je hebt Carmen gedaan, je was Dulcinea, de, de man van La Mancha, naast Ramsey, ja, nog. Ja, ik heb wel een heleboel mooie grote rollen uiteindelijk ook mogen spelen. Maar er waren toch wel wat journalisten die dan in een interview dat heel zo verneinig konden prikken van... ja, dat is toch minder dan Evita, hè? Je bent al over de top heen. Ja, je bent al over de nog top heen. Nog geen dertig over de top heen. En, en daar trapte ik dan als jonge uh, meid toch wel in. Ik dacht, oh shit, ja, ze hebben gelijk. dat ik dacht, nou ja, zeg, hallo, ik heb het. <laughs> ik heb het al <laughs> gedaan. Maar is het een vak dat onzeker maakt? Ja, onzekerheid is de kracht van een actrice. Ja? ja. Waarom? Omdat kwetsbaarheid uh, aantrekkelijk is om naar te kijken. En iemand die het zeker weet, ja, dat is niet spannend. Ben jij in die zin een, on een onzekere actrice? Ook met ja. deze carrière ja. achter de rug? Ja. Bij Koesteren elke rol denk ook? ik weer dat ik het niet kan. Ja. Koester je dat ook? Nou, dat zou bijna een fetish worden dan. Het is een soort automatisch iets... Zeker als je geen auditie hebt. Ik, ik doe graag auditie voor een rol. Want dan heb ik het idee dat ik een bevochten heb. En dat ik er recht op heb. Maar als je geen auditie hebt gedaan voor een rol. En je staat vaak in ensembles waar mensen staan. Ja, ensembles zijn zo goed in het Nederlands tegenwoordig. En dat, dat ik wel eens dacht. Oe, heb ik wel het recht dat ik nou in die hoofdrol sta? En ja, die, maar tegelijkertijd merk je dat je door die onzekerheid ontzettend hard gaat werken. En dingen in jezelf opzoekt die je nog niet hebt aangeboord. Dus uh, ja, ik geloof dat ik daar wel altijd naar op zoek zal blijven gaan. Wat boor je nu aan als Larziminelli? Wat is wat jou betreft een nieuwe weg die je nu bent ingeslagen om deze rol te kunnen spelen? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Uh, wat boor ik nu aan? Pff, ik, daar heb ik zo gauw geen antwoord op, moet ik even over nadenken. Want als jij zegt, Minelli komt op en die ontvangt tien minuten applaus... als waren het ware het gewoon nou, zaak wat, van de wereld. Wat bij Minelli is, is wel een heel persoonlijk iets. En dat is dat in het reinen komen met je verleden. En uh, dat is iets... Um, ja, Zo'n zo moeder-dochterrelatie. En uiteindelijk... Uh, het, het, het, werkelijk iemand kunnen vergeven dat de dingen gaan zoals het gaat. En het is geloof ik altijd zo dat ouders kunnen het nooit goed doen bij uh, kinderen. weet je, wel. Ze moeten iets verwijten. Dat is geloof ik ook een natuurlijk proces. Maar die stap dat je op een gegeven moment op dat vergeven uitkomt... en dat oprecht voelt. Zo van oké, okay, ik kan het leven verder aan. Die enorme diepe laag die er bij Liza toch echt in mm -hmm. zit. Dat is denk ik wel de grootste uitdaging in die rol... Hoe was jouw eigen relatie met je moeder? Leeft je moeder nog trouwens? Ja, ja die leeft nog. Nou, ik was alleen met mijn moeder. En mijn moeder was altijd erg verdrietig, omdat mijn vader voor mijn geboorte al overleed. Dus ik heb, net als Minelli, ook al jong het gevoel gehad te moeten zorgen voor mijn moeder. En daar Verantwoordelijk te verantwoordelijkheid zijn te zijn voor die moeder. En ik weet dat ik dat la op latere leeftijd dacht ik. hef dori, ik heb eigenlijk nooit zo kunnen puberen zoals mijn kind nu pubert. En tegelijkertijd kom je dan op een punt... ja, maar oké, okay, de ene start zo in het leven de andere start zo. Maar het is niet met kwade bedoelingen geweest. Weet je wel, Iedereen vindt zijn eigen pad. Maar confronteerde jouw moeder uh, jou ook met haar grote verdriet? Of probeerde ze dat een beetje van je weg te houden? Nee, dat, dat was uh, heel duidelijk aanwezig. En ze verwachten ook troost van jou? Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat jullie dat ook niet van laarzen verwacht. Maar het, dat is iets wat automatisch bij kinderen zit. Als ze zien dat een moeder of een vader verdriet heeft... of niet lekker zit, dan gaan kinderen toch... als het een beetje lieve, leuke kinderen zijn... <laughs> uh, ja, dan gaan ze zich toch, kom, gaan ze toch compenseren voor hun ouders. Je en ziet ook... dat heel veel bij kinderen van verslaafde ouders. Hè, dat ze heel erg hun best gaan doen... dat zij in elk geval maar niet gaan zorgen voor de problemen. Want er is al zoveel. Ja. En dat is... Ja, eigenlijk heel aandoenlijk. Maar het zou niet mogen. Kind moet kind kunnen zijn. Heb je broers en zussen? Nee, ik was helemaal alleen met mijn moeder. Dan wordt die verantwoordelijkheid nog veel groter. Ja, da daarom. Ja. Hoe heb je uh, van dat gevoel los kunnen maken? Ja, dat is eigenlijk niet echt een bewust proces geweest. Ik heb wel heel veel dat ik met voorstellingen... met moeder-dochterrelaties bezig ben. Dus dat is wel een onderwerp wat mij heel erg... Uh, triggered. Maar dat is een soort geleidelijk proces met ouder worden. En ik geloof dat het losmaken begon toen ik zelf een dochter kreeg. En zelf beviel van mijn eerste kind. En toen dacht ik ineens, oh ik snap het nu zo allemaal. Want als je op dit moment, mijn moeder was net vijf maanden daarvoor haar man verloren. Uh, alleen bent in een hele vreemde omgeving. Wat ook nog eens zo was voor haar, want ze woonde niet in haar geboortestad. Met niemand om je heen om je te helpen. Ik geloof niet dat ik daar zonder kleerscheuren uit was gekomen. Is je moeder daar zonder kleerscheuren uitgekomen? Nou, niet geheel en al, maar inmiddels wel. Ja. <laughs> je begreep het op dat moment beter. En daarmee kon je ook meer afstand nemen. Ja. Omdat je haar positie beter begreep. Ja. Hoe is jullie relatie nu? Ja, goed. Praten jullie hier nog wel eens over? Nee, nee, nee. Nee. Er werd Om... eigenlijk nooit over gepraat. Nee? Nee. Dat is wel gek lijkt me. Nou, Zit er nee, niet sommige dingen in? zijn ook duidelijk, zonder dat je dat benoemt. Ja. Garland en Minelli die praten wel nog met elkaar. Het hebben ze in het leven nooit gedaan, hè? Nee, dat is waar. Dat, dat, dat, dat, dat dus. is een gesprek dat jullie dat is het gesprek uh, wat in de wij voorstelling voorzien, brengen. En dat is het gesprek waarvan je misschien denkt als iemand dood is, oh, dat had ik met iemand moeten hebben. Maar ben je daar niet bang voor? Nee, nee, nee. Weet je, sommige dingen zijn ook duidelijk en je hoeft ook niet altijd alles uit te spreken. Weten van Als het elkaar, goed is, is, het goed. Jullie weten van elkaar ja. hoe jullie gezamenlijke ja. geschiedenis is geweest. Ja. Komt ze kijken bij de première? Ja. Nou, niet bij de première, maar ze komt later kijken. Vind je dat leuk of zie je dat er ook tegenop? Omdat ze jou dan weer nee, ziet worstelen ik, met een moeder. Nee, dat vind ik altijd leuk, want ze is altijd alleen maar super trots. Kijk, dat is dan wel weer het mooie van ja. moeders, hè? <laughs> Ik stel voor dat we gaan luisteren naar een liedje uit jullie voorstelling... Garland en Minelli. Uh, u hoort Janke Dekker, mijn gast, vannacht in Casa Luna... samen met haar tegenspelster Jelke van Houten. De laatste speelt Garland. En in dit fragment is heel duidelijk te horen... hoe de twee dames elkaar nog steeds beïnvloeden. Achter de regen Bij elke ster die valt, ik sluit mijn ogen en dan sla ik Mijn vleugels uit de vogels achterna boven de korenvelden kijk Kaza Luna, Helco span. En mijn gast vannacht in Casa Luna is actrice Janke Dekker. Zij speelt Liza Minnelli in de voorstelling Garland en Minnelli. U hoorde er net ook Jelke van Houten, haar tegenspelster. En alle teksten zijn uh, uh, gemaakt, althans alle liedteksten door Theo Nijland... Ja. die in de voorstelling Alle Mannen speelt, hè? Ook nog eens. Ja. Goeie mannen en kwaaie mannen. Goeie Madden. en kwade mannen, ja. ja. Heerlijk om met Theo Nijland ook uh, te horen croonen in jullie uh, voorstelling. Ik <laughs> ben een groot fan van uh, Theo Nijland. <laughs> um, even terug naar, naar jouw vertolking van Liza Minnelli. Um, wat, wat kenmerkt Minelli, wat jou betreft, als het gaat om het vertolken van haar? We hebben het over, over haar leven gehad, over haar carrière, over de manier waarop ze zich tot haar moeder verhoudt. Maar het, het, is een, het, het is een vrouw die eigenlijk niet te spelen is, want zo groot en zo eigen is ze. Ja, wat ik kenmerkend voor haar vind, is dat het een, een, een vat vol energie is. Het is een alles of niets mens. En dat was eigenlijk voor mij wel makkelijk. Want dat heb ik zelf ook wel een beetje. Bij mij gaat het goed als ik er 2000% voor ga. En dat heeft zij ook. En dat doet ze uh, als het niet goed gaat. Dus dan overschreeuwt ze zichzelf soms. Maar dat doet ze ook als ze heel goed in de vel zit. En dan komt er een intensiteit die ja, zo mooi is. Dat, je, nou ja, dat een zaal tien minuten voor je gaat klappen. Voordat ja. je een noot hebt gezongen. Dus uh, dat is denk ik het meest kenmerkende. Als je Liza Minelli wilt spelen. Je moet die enorme energie hebben. Ja, die, die moet je hebben, die moet je ook uh, uh, voor het voetlicht kunnen brengen. Ja. Is dat moeilijk? Nee, dat vond ik eigenlijk het minst moeilijk. Wat vond je dan het moeilijkst? Of moeilijker? Haar terugschroeven naar een klein iets, want dat is wat je van Liza niet zo vaak ziet. Dus ik heb echt wel moeten zoeken naar... Ik, kijk, ik, ik imiteer haar niet, maar... Uh, kijk, de, bij ons is het zo dat de voorstelling begint met uh, losing my mind in de versie van de Pet Shop Boys in 1993. Laarza is een beetje de weg kwijt... en zoekt een nieuwe manier om een plaat te maken. Dat kapt ze af. En wat er dan gebeurt... is in real time anderhalf uur. Uh, of of he, in het theater. Ja. Maar eigenlijk, als het in het echte leven zou zijn... zijn die anderhalf uur maar tien seconden. Want het zijn de tien seconden voordat ze beslist... ik pak toch nog een glas whisky... en ik probeer het lied nog een keer te zingen. En voordat ze aan het glas whisky toekomt... komt die hele borrel... ...opgang over haar moeder en haar verschijnt verleden. Verschijnt de geest verschijnt van haar de moeder. Geest. Ja. En verschijnt, is het, het is een soort split second... ...waarin ze haar hele leven aan zich voorbij ziet trekken. En waarin ze een beslissing moet nemen... ...ga ik verder als mijn moeder of... ...kies ik voor een ander lot. En uh, het moeilijkst is... ...om Liza goed te spelen... ...terwijl ze klein is. En kwetsbaar. Want ik heb de voorstelling gezien... ...en try-out nog in Laren... ...en veel meer op dat je uh, Liza inderdaad... Uh klein houd. Ik had gedacht dat ze tragischer zou zijn. Dat ze veel meer in de war zou zijn. En ik kijk toch naar een vrouw, althans in jouw vertolking, die toch redelijk geserreerd blijft. Ja. Is dat een keuze van jou? Ja, maar dat is ook zoals ik haar zie in alle interviews. Ze benadrukt ook altijd... Uh, wij We worden weggezet als zielige mensen, maar dat waren wij niet. Mijn moeder is de grappigste vrouw die er in Hollywood heeft rondgelopen. Uh, kijk, Lucille Bol was een comedienne. Maar als je bij de thuis was, was het een en al treurnis. En er werd nooit gelachen. Als je bij Judy Garland thuis kwam, dat was entertaining. Die zat vol moppen. Dit was, dat, was, dat bruiste van het leven. En uh, ja, daarom heb ik er dus ook voor gekozen om Liza dus juist omdat we een andere kant willen laten zien. Kijk, in de voorstelling zitten ook nummers... dat ze de showkant laat zien en dan spat ze en dan is ze energiek. Maar juist in die scènes met haar moeder... heb ik er bewust voor gekozen om haar wat terug te nemen. Ja, want ze is wel in de war, maar ze is niet van het pad af, zou ik nee. maar zeggen. Ze blijft wel helder nadenken. Af en toe dan, dan, dan roept ze wel dingen als: van uh, uh, ik moet weer terug naar de rehab, of moeder gaat ook toch eens weg, of inderdaad, ik wil het zelf doen. Dus af en toe is ze wel even boos of even, even uh, uh, uh, ja. Ja, moet je dat zeggen, in de, even in de war. Maar over het algemeen is je toch een redelijk evenwichtige vrouw. Nou ja, uh, ik weet niet of het heel evenwichtig is... als je je moeder ziet in je huiskamer. Nee, maar nee, nee. Uh, en maar dan in dan ook die omstandigheden keer... blijft ze heel evenwichtig. Ja, en dat is misschien ook wel, dat is misschien wel heel erg... Uh, dat je denkt, ik krap mij eens achter mijn oor... dat ze dit nou zo normaal vindt. Ja. Kijk, als je de hele tijd blijft spelen dat ze dat gek vindt... is ze eigenlijk een normaal mens. ja, ja Dus in die zin, als ze dit normaal vindt... is, is het misschien net, wel is meer aan je produceert deze voorstellingen zelf. Je hebt in 2011 eh, dwars tegen de hele crisis... in een eigen theaterproductiebedrijf eh, opgezet. Dat vind ik heel stoer, want eh, dat was niet midden... in een eentje, eh, he, samen met Michael van Praag. oud KVB voorzitter of nee, nog, nog voorzitter ja, Niet zoveel van nog. voetbal, daar weet ik dan weer niet zoveel <lacht> van. Maar Michael van Praag, die naam ken ik. Wat een rare combinatie trouwens. De KNVB voorzitter en de actrice. <lacht> ja, ach, het is iemand die je heel... We kennen elkaar van het samenspelen in een band. O? Oh? Want hij is uh, ja, zeer muzikaal en houdt zeer van toneel. Zijn hele familie uh, overigens. Dus uh, ja, als je hem beter kent, is het helemaal niet zo raar. En op een gegeven moment zaten jullie een borrel te drinken... na afloop van een optreden en zeiden jullie... kom, wij gaan uh, in deze cultureel barre tijden een productiebedrijf opzetten. Ja, zo ging het wel ongeveer, ja. Hij had mij vaak gezegd, uh, je moet het zelf gaan doen. En dat wilde ik nooit, en, want ik vind mezelf niet zo zakelijk. En op een gegeven moment zei hij van ja, maar wat als ik nou eens met jou instap? En uh, ja, toen dacht ik, oh, dit wordt wel heel spannend. En toen zijn we serieus gaan praten. En uh, ja, dan roept iedereen crisis. Wij zijn eigenlijk niet met die crisis bezig geweest. En bovendien hebben wij ook een beetje het idee van ja, als het water stijgt... dan moet je niet met je kop gaan hangen, maar dan moet je juist je kop in de lucht steken. Want anders verzuip je helemaal. En ja, in deze tijd hebben we juist mensen nodig met nieuwe initiatieven en gedrevenheid... En, want ik vind eerlijk gezegd dat door de hele politiek en zeker door meneer Wilders dit hele vak zo in discrediet is gebracht terwijl uh, het toch echt een vak is van hele hardwerkende gedreven gepassioneerde mensen die uh, voor elke euro heel hard buffelen en ook bereid zijn om dat te doen en uh, ze werden neergezet op een gegeven moment van het zijn allemaal uitkeringstrekkers en subsidieslikkers. en toen ik denk nou uh, ho ho ho de feiten zijn echt wel uh, omgedraaid dus wat dat betreft wilde je ook een statement maken? Nou, ik vond dat ik uh, mij niet door moest laten afzwakken... maar juist moest laten zien, er, er zijn initiatieven. Maar het is heel moeilijk om steun te krijgen voor een initiatief. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want Krijgen jullie subsidie? Nee, absoluut niet. Hoe pak je dat dan aan? Want je, je zet een eigen bedrijf op... je moet nou voorstellingen ja, je moet, maken, verkopen, noem op. Wij moeten elke cent terugverdienen met het kaartje wat het publiek koopt. Dus voor ons is het heel belangrijk dat de zalen vol zitten... Dus dat is heel erg trekken aan de publiciteit. Zorgen dat mensen weten dat de voorstelling er is. En uh, dat, dat valt niet mee, anno nu. Want het publiek is heel voorzichtig met het kopen van kaartjes. En heel erg op het laatste moment. Wat dat betreft hebben we behoorlijk last van de crisis. Maar ja, je ziet toch dat de mensen die zijn geweest... Ja, die zijn enthousiast. En die uh, willen dan de volgende voorstelling weer komen. Dus ja, we moeten het ook opbouwen. Ja, je moet het opbouwen, je, je, je bent echt helemaal afhankelijk van die kaartverkoop, zeg je. Ja. Uh, kom je dan niet in de verleiding om makkelijke producties te gaan maken? Waarvan je denkt, ah, daar komen de mensen wel. Nou ja, makkelijke producties. Uh, wat zijn makkelijke producties? Uh, kijk, er is bijna geen enkele productie waarvan je kunt zeggen... daar, daar zit de zaal a priori mee vol. Er zijn er misschien een aantal namen die dat doen in Nederland, maar... Uh, bijna geen enkele makkelijke productie ook is zomaar vol. Dus uh, het is vooral geloven in je eigen kwaliteit. Want als je iets gaat doen waar je niet achter staat. Dan kun je het ook niet verkopen. Dus je moet maken wat je dus zelf je moet belangrijk, belangrijk vindt. Wat je dat zelf er, belangrijk dat vindt. Wordt. En wat dat betreft is de combinatie met Michael een goeie. Want die is wat dat betreft toch zoals hij zegt. Zoals ik ben het gewone publiek. En die kan een goede spiegel voor, voorhouden. En ons behoeden voor tunnelvisie. Als we iets te hè, veel in een, in een nauw putje terechtkomen. Dat hij zegt, nou, nou snap ik echt niet meer wat we gaan maken hoor. En dat is, ja, die combinatie is dan wel heel verhelderend. Maar je moet nooit iets gaan maken waarvan jezelf denkt... ik vind dit eigenlijk niet goed. Nee, je moet het nooit alleen maar maken om het publiek te pleasen. Nee, en dan ik moet denk het dat als je echt maken. iets maakt wat je echt goed vindt... Uh, en dat intellectueel en intelligent en smaakvol is... dan, dan is er ook een publiek voor... Want ja, ik heb een bloedhekel aan voorstellingen die zeggen... dat als het publiek hun voorstelling niet begrijpt dat het aan het publiek denkt. Dan denk ik gewoon nee, dan deugt die voorstelling niet. Dan, dan ben ligt je ergens aan de blijven makers. steken. Ja. Nou heb je als eerste voorstelling uh, geen makkelijke voorstelling gemaakt, denk ik. Contrapunt, een voorstelling naar het boek van Anna Enquist. Weer over moeder dochterrelaties. De, de dochter van Anna Enquist is omgekomen bij een verkeersongeval uh, op de Dam. Uh, waarom heb je voor dat... Het uh, thema gekozen voor je eerste nou, voorstelling. Nou, dat, dat was wel echt een statement. Want we wilden muziektheater en kleine musicals gaan maken. En, dat dat uh, is waar jullie voor zijn opgericht. Ja, de dat Janken is waar Dekker we voor producties. zijn opgericht. Maar we willen vooral producties maken met een verhaal wat ook de moeite waard is. En niet, uh, uh, nou ja. Niet alleen maar roodkapjes en sprookjes en doornroosjes... en de roze taart, want er is meer in het leven. En ik geloof echt dat het publiek eh, ook graag die verhalen hoort... die misschien niet zo gemakkelijk zijn, maar die toch ook wel eh, amusant... of in het geval van contrapunt, heel veel mensen troost boden en een, een manier om te praten over iets waar bijna niet over gepraat wordt. Ik heb bij de voorstelling als contrapunt... Eh, ik heb nog nooit zoveel publieksreacties gehad. En wat voor soort reacties krijg je dan? Nou, vooral mensen die, die zeiden... van door deze voorstelling is het ineens duidelijk dat... als je over een dood kind of een dood... überhaupt een gestorven persoon wil praten met je omgeving... denken mensen altijd dat het een treurnis wordt. En daarom vermijden mensen vaak dat gesprek. En door de voorstelling bleek dat je ook hele leuke gesprekken kunt hebben... over iemand die er niet meer is omdat je ook hele mooie herinneringen hebt. En je kunt er ook om lachen. Je ja. kunt ook... En juist delen van die herinneringen is een enorme troost. Is dat ook wat jullie nu weer met Garland en Minelli willen bereiken? Dat mensen met elkaar in gesprek gaan? Want natuurlijk, ze zien uh, uh, uh, een, een, een verhaal dat zich afspeelt tussen twee wereldsterren. Tegelijkertijd legt dat verhaal ook dingen bloot. Inderdaad, de ja. getroubleerde relatie tussen moeder en dochter... Uh, uh, verslaving, uh, hoe, hoe maak je zo'n relatie weer in nou, orde? Nou, ook de enorme hardheid van de showbusiness. Dat, uh, uh, het zijn natuurlijk wereldsterren, ze worden op handen gedragen... maar tegenwoordig, en dat is tegenwoordig ook in Nederland zo... zijn er ook bladen die het heerlijk vinden als een ster valt... En dan ze, willen ze dat niet in één regeltje... maar het liefst een heel blad meevullen om het maar te benadrukken. En ik, ik herinner me een interview van Liza Minelli met Larry King... waarin Larry tegen haar zegt van... ja, maar waarom zeg je dat ook allemaal zo duidelijk... dat je dan naar die Betty Ford kliniek gaat? En dan zegt zij op een dat gegeven moment... Dat is een af, afkeerkliniek, hè? een En dan zegt ze ja, maar ja, ik, ik zoek toch hulp... en dan begrijp ik niet dat mensen zo gemeen zijn daarover... in plaats van dat ze denken, ze gaat er iets aan doen. En... Ja, die, die keerzijn van die roem... ja, ik vind dat ook wel iets om over na te denken. Omdat mensen tegenwoordig heel makkelijk roepen... mensen hebben gekozen voor de roem... dus dan moeten ze ook maar kiezen voor die andere kant. Een soort leedvermaak... wat zo uh, boven komt drijven de hele tijd. En hoe komt dat dat mensen daar zo dol op zijn tegenwoordig? Op dat leedvermaak? Ja, ik weet niet. Het verzacht misschien hun eigen mislukken of zo. Een ander heeft ook tegenslag. Ja. Dat troost tot op ja. zekere hoogte. ja. Hoe uh, mild of hoe hard is de showbiz voor jou geweest in de afgelopen ruim 25 jaar? Ja, ik heb dat deel van de showbiz uh, vermeden. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat, uh, dat er artikelen in stonden. Ik dacht, nou ja, waar halen ze dat nou vandaan? Weet je wel? En nooit, ja, hoor of wederhoor, oké, okay, dat is ook niet zo. Ik praat ook niet met dat soort media. Maar uh, er wordt heel makkelijk iets geroepen. En wat ik vooral erg vind is dat er totaal geen bescherming tegen is. Hoe zou je die kunnen organiseren? Nou, als er iets meer recht op privacy is. Dat zou je in de wet moeten vastleggen? Ik vind dat je niet zomaar alles op ieder, over iedereen mag zeggen... ook al zet je er een vraagteken achter. Heb jij je <lacht> leven anders ingedeeld... omdat je wist dat je toch uiteindelijk wel in die schijnwerper stond? Nee. nee Heb je nooit dat aangepast niet. of nooit, nee. nooit dingen nee. niet gedaan... die je anders misschien nee. wel zou hebben nee, gedaan? Nee, dan ben je weg. Nee, dan moet je ontrouwen in ik... jezelf. Ja. ja. Dus wat, wat jullie laten zien in Garland en Minelli... waarvan ik dan denk, ja, dat is de Amerikaanse showbiz, dat is heel erg hard. Het begint hier een beetje die kant op te gaan. Nou ja, ik vind soms dat mensen op een hele harde manier worden afgeserveerd. Ik denk, nou, zo erg uh, hoef je dat toch allemaal niet te doen? Wat is daar nou uh, het, de point in? Dus in die zin hoop je dat het publiek ook over, ook over zichzelf gaat nadenken? Ja, mogen wij wel oordelen over mensen die we of voor niet kennen? Ja, en die we, die ons ook, uh, nou ja, waar we ook heel veel bewondering voor hebben... omdat ze ook ons heel veel dingen brengen. Uh, nou ja, Garland en Minelli, hoeveel... Garland heeft, Jelka doet een hele mooie monoloog in het stuk... die overigens echt uitgesproken is door Judy Garland... op tapes in de laatste maanden van ja, haar leven. Ja, aan, aan het slot van de voorstelling. Ja, die is schitterend, en, en daar zegt ze ook, uh, ja, daar zitten jullie nou allemaal hè, met jullie echtgenoten en zijn vrouwen en, uh, en iedereen veroordeelt mij. Maar ik heb jullie de mooie avonden be bezorgd. En ik heb ervoor gezorgd dat jullie mannen tevreden bleven. En ik heb dus ze verwijt haar publiek dan echt dat ze haar zo als een baksteen laten vallen. En dat zij dan op een gegeven moment zegt van jullie zitten daar met z'n allen. En jullie gaan samen naar huis en jullie gaan samen nog wat drinken. En niemand weet dat ik alleen naar huis ga. En dat er niemand is voor me. En dan durven jullie te zeggen dat ik een slechte moeder ben. Ja, het, is een, het is een ontzettend aangrijpende monoloog. En ja, die zegt voor mij alles. Is dat ook de reden? Ik heb de voorstelling gezien in Laren. En mensen waren welwillend. Maar een beetje bleven ze op afstand na afloop van de voorstelling veel mee op. Is dat misschien wel de reden dat ze geconfronteerd worden. misschien met hun eigen vooroordelen. En even moeten ja, slikken? Misschien. Ik hoor ook van veel mensen dat ze ontzettend geraakt zijn. door het laatste nummer wat ik zing. Waarvan ik op een gegeven moment, uh, een nummer waarin ik zeg: Oké, okay, je blijft die moeder. Dus ik blijf een, een liedje over moeder-dochter. Ik merk dat veel vrouwen daar ontzettend door geëmotioneerd zijn. En dus even stil zijn. En dus even stil zijn. Ja, dat is wel jammer voor jullie. Want jullie willen natuurlijk tien <lacht> minuten ovatie. Nee hoor. <lacht> Als mensen hem nadenken of geroerd zijn... is misschien nog wel ja. de mooiste ja. reactie wat dat betreft. Wat zijn jullie ambities met Janke Dekker Muziekproducties? Of Janke Dekker Producties heten jullie... maar het worden dus muziekproducties. Nou ja, we hopen natuurlijk uit te groeien tot een gezond bedrijf... waarin we onze ambitie is om originele Nederlandse muziektheaterstukken... musicals te gaan maken. Want inderdaad, dit is een... Totaal nieuw, nieuw stuk. Het is geen bewerking, dit is een nieuw stuk geschreven ja. door Lars Boom. Ja, we, we willen soms wel stukken adopteren, maar we voegen altijd iets toe van een Nederlandse schrijver of Nederlandse muzikanten. Uh, om, ja, ik, ik vind het ontzettend belangrijk dat we ook in Nederland een repertoire opbouwen. En dat we het niet altijd uit het buitenland hoeven te halen. We hebben ook onze verhalen. En die verhalen willen jullie op het uh, toneel brengen. Ja. Nu Garnet en Minelli, komende maandag de première... in de Stad Schouwburg van Leiden. Mm -hmm. Prachtige plek voor zoiets. Uh, daar, daar passen die dames ook, hè? In, ja, de, in die prachtige in die mooie traditie. Wat moet er nog uh, gebeuren voor de première? Zijn jullie er al klaar voor? Of moeten er nog uh, puntjes op diverse is nou, gezet worden? Ja, nog moeten nogal puntjes op diverse is. De voorstelling in basis staat er nu goed... maar we moeten nu ja, ritme voelen met publiek. Wanneer de lachen komen. Want er wordt ook best wel veel gelachen in de voorstelling... En uh, ja, dat, de, daar hebben we gelukkig nog vier tryouts voor nu. Vijf? Vijf. Dus uh, daar gaan we nog mee stoeien. Mag Minelli uh, maandag komen kijken? Ja, ze mag wel, maar dat zou ik wel heel eng vinden. Dus eigenlijk liever niet. <lacht> nee, nee, later op in de toernooi. Ja. ja, precies. Janke Dekker, ik wens jullie alle succes met de voorstelling... Garland en Minelli vanavond, woensdagavond, te zien in Zevenaar. Donderdag en vrijdag in Os. Zaterdag alvast in Leiden. Maandag is daar de première. En de toernooi loopt vervolgens door tot en met 18 januari. Alle succes en dank dat je hier wilde zijn. Dank je wel. En als u nou zaterdag met z'n tweeën naar Garland en Minelli toe wil... haal dan straks na één uur bij ons herinneringen op... Aan Judy Garland en Liza Minelli. Misschien heeft u ze zien optreden of zag u een film van ze. Het mooiste verhaal, de mooiste herinnering wordt beloond met die twee kaartjes. Bel ons dus op 0800-1121. 0800-1121, mail naar casaluna.ncrv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van de Hoorspelreeks Het Bureau. En daarna bent u weer welkom bij de NCRV in het Huis van de Maan. Tot zo. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat als jij. NCRV. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4, aflevering 47, 1977.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 Het vak dat zijn wij zevenen. Bart, Ad, zien, Manda, Tietzke, Joop en ik. Voor het bepalen van die plaats beschikken we over drie instrumenten die tevens tegenover de buitenwereld een verantwoording inhouden van ons werk: documentatie, informatie, onderzoek. De documentatie is in handen van Sin, Manda, Tietzke en Joop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 Acht uur. Wat rusten? Wel rusten. Wat doe je? De wekker staat stil. Ja, die maakt me wakker. Ga we weer slapen. Ik breng me alleen maar even aan de gang.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 Vergeten. Koning. Karsenboom. De heer Karstenboom is de nieuwe burgemeester, opvolger van de baar. De heer Koning is de opvolger van ons vroege commissielid Beerta. Van het bureau? Interessante man. Bijzonder belezen. Hoe gaat het? Zijn toestand heeft zich gestabiliseerd. Is nee. hij ziek? Hij heeft een te gehad. Zoals uw voorganger, de baar. Zij het dan in dit geval met minder catastrofale gevolgen.